met Het NOS -journaal. Het leger van Afghanistan is een offensief begonnen om Kunduz terug te veroveren. Taliban-strijders namen de noordelijke provincie-hoofdstad gisteren in. Het hoofdkwartier van de politie, de luchthaven en de gevangenis zouden alweer in handen zijn van het leger. Meldingen over slachtoffers zijn er nog niet. Kunduz werd gisteren in één dag bij verrassing ingenomen door de Taliban. Tot twee jaar geleden trainden Nederlandse instructeurs er Afghaanse politieeenheden. De Telegraaf heeft documenten gepubliceerd over spoorbeheerder ProRail, die staatssecretaris Mansveld en ProRail niet aan de Tweede Kamer wilden geven. Er zijn interne rapportages die een uiterst kritisch beeld geven van de boekhouding bij het bedrijf. De Telegraaf had al eerder geciteerd uit de stukken. Vandaag heeft Mansveld een zwaar debat in de Kamer over ProRail. Er wordt waarschijnlijk een motie van wantrouwen tegen haar ingediend, maar het is de vraag of een Kamermeerderheid die zal steunen. De brandweer rukt minder vaak uit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar gebeurde dat 138.000 keer, dat is 8.000 keer minder dan een jaar eerder. Steeds meer meldingen worden afgehandeld in de meldkamer. De brandweer zoekt tegenwoordig eerst uit of er daadwerkelijk brand is voor de wagens de weg op gaan. Verder kreeg de brandweer vorig jaar minder verzoeken om hulp, bijvoorbeeld bij storm- of waterschade. Londen ziet op het laatste moment af van de organisatie van de start van de Tour de France in 2017. Het zogeheten Grand Départ zou te duur worden voor de Engelse hoofdstad. In totaal moest voor het evenement 27 miljoen pond op tafel komen. De tourorganisatie werd verrast door het bericht uit Londen. Dat pas kwam op de dag voordat de contracten zouden worden getekend. Nu zou de Duitse stad Münster in de race zijn voor het binnenhalen van de Tour de France. Het weer eerst nog wat mist, vlaghangende bewolking, later overal zon. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het Nationaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan een kwartier vertraging op de A2 vanuit Den Bos naar Utrecht bij knooppunt Deil, 21 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A7 horen richting Zaandam bij Weide Wormer 9 kilometer. Daar zijn de rijstroken wel weer vrij. Op de A9 van ook maar naar Amstelveen. Bij knooppunt Battenverdorp 11 kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn de rijstroken weer open. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A13... de Laag richting Rotterdam bij Delft-Zuid, 7 kilometer. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht. De N203, Alkmaar richting Amsterdam... voor de aansluiting met de A10, 7 kilometer. En op de N225, Rhenen richting Utrecht bij Zeist, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ze single van, omi, je de cheerleader. Mocht je trouwens een kijkje willen nemen in de studio van ZFM, dat kan heel eenvoudig via www.zfm-live.nl. www.zfm-live.nl. En dan zie je Albert-Jan aan het werk. Ja, dat is. Even... En ik ben aanwezig. Dat is een verschrikkelijk <lacht> luisteraars. Goedemiddag, welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zondag. Wat gaan we doen? We gaan rond de klok van kwart over drie live schakelen met het centrum van Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Sander Douwerdij... tijdens het Chanti en Zeeliederen Festival, En hij gaat daar ons even bijpraten over hetgeen... er nu momenteel in het centrum van Zandvoort aan de gang is. En het is een druk programma. Want op een vijftal plaatsen worden diverse optredens verzorgd. En dat duurt allemaal tot ongeveer half zes vanmiddag. Dus kwart over drie is Sander Douwerdij live in het centrum van Zandvoort. Goed, en natuurlijk hebben we om half vier de evenementenagenda... dus uh, ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Hij is iets korter dan die van gisteren. Ja, twee zijn eraf, zei je. Ja, twee zijn eraf, <laughs> okay. maar die andere 36 die hebben we er nog. Goed, dus de evenementenagenda rond de klok van half vier. Uiteraard houden we u op de, de, uh, op de hoogte van de tussenstanden... in de voetbal-eredivisie van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. En natuurlijk, als we de tijd hebben, ook wat Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur bij te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Wij hebben er zin in het tweede uur van Zandvoort op zondag. En ook wat foute muziek. Hebben we ook zin in, Albert <laughs> Dit is erg, hoor. Voor ons Dolly Dotje Dolly, Dolly... draaien we deze van de Dolly Dotse. Tell it all about boys. 20 jaar. Run past the rivers, run past all the light.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 Burn the bridges in our town Till the point where we drive As it all comes down As it all comes En deze single home was echt de doorbraak voor deze dood Wat een geweldige plaat is dit toch, om weer eens terug te horen op de radio. Coming home now. Nou, wij gaan naar het centrum van Zandvoort, naar Sander. Goedemiddag Sander, welkom. Goedemiddag Albert Jan en Hey, Hé, waar ben jij nu? Ik ben, momenteel ben ik bij het Wapen van Zandvoort. Op het Gasthuisplein? Op het Gasthuisplein. Kijk, want, uh, wat is er allemaal gaande in het centrum? He, daar zijn Shanty Liederen en Shanty Koren aan de gang. En momenteel staat hier bij het Wapen staan... Uh, uh, uh, moet ik heel even spieken op mijn blaadje? De Noordwijkers. Er staan de, Noor staan de Noordwijkers uh, te zingen. Heel goed. En het, is, en het is hartstikke gezellig hier. Het is druk, maar het, het is niet alleen bij het Wapen, hè? Nee, het is niet alleen bij het Wapen. Het is ook op het Kerkplein bij Café Koper... In de halve stad bij Lijenehuide bij Dorpsplein bij de Jengs en op het strand bij Beach Club 10. Oké, okay, dus op, op uh, vijf locaties. Vier in het centrum en één op het strand. Dus Dat klopt uh, helemaal keuze te over. Maar uh, hoe is dit verder in het dorp? Is het een beetje gezellig druk? Het is gezellig druk. En ik zou zeggen, als u in de buurt bent, kom alle langs. Ja, oké, okay, want het gaat nog, gaat nog lang door, hè? Ja, het gaat nog door tot uh, kwart over vijf, en dan sluiten ze af met de samenzang van alle koren op het Gasthuisplein. Oké, okay, dus dan, gaan, dan komen al die koren te, tezamen? Ja, die komen allen samen en die gaan met z'n allen zingen. Oké, okay. het, het, is, het, is uh, het zijn nogal wat koren, hè? Het zijn, het zijn een heleboel die meedoen. Het zijn in totaal tien koren. Tien koren, verspreid over vijf locaties. Ja, ik hoor ze op de achtergrond. En is het uh, gezellig druk op het terras bij het Wapen? Het is gezellig druk. We zitten lekker met z'n allen in het zonnetje. Uh, nou, het trappetje zit helemaal vol. Uh, mensen staan. loopt te dansen. Dus uh, het is eigenlijk een oproep aan alle Dus kom gezellig naar het, zand, het centrum toe. Ja, kom alle naar het centrum. Oké, okay, nou, uh, Sander, ik wens jou ook nog heel veel plezier. Ja, dankjewel. Voorzichtig met je stem, want anders ben je stem kwijt morgen... Ja, dat doe ik zeker. Oké, okay, bedankt voor uh, dit uh, sfeerverslag tijdens het Chanti en Zeeliederen Festival live vanuit het Wapen van Zandvoort. En ik weet één ding zeker, Sander, als je vanavond hier bent bed ligt, dan uh, heb je nog steeds die uh, liederen in je hoofd. Dat zijn echt uh, die, die, die liedjes die blijven hangen bij je gewoon. Ja. Ja, hè? klopt hè? Ja, dat ja, dacht dat ik. Hey, heel veel plezier Sander en uh, dankjewel hey, voor je bijdrage in dit programma. Ja, graag gedaan. En jullie ook nog heel veel plezier. Geniet ervan om kwart over vijf, dus uh, zeg maar het uh, slot, uh, slotstuk hè, van uh, de Chantycoran. Ja, het slotstuk om kwart over vijf op het Gasthuisplein. Oké, okay. komt allen daar te kijken. Samen. Ja, Ja, <laughs> samen hebben we hem weer. Jubelend van vreugde, zullen we dat er dan maar bijzetten? Hè? Helemaal goed, heel goed. Sander, dankjewel. Wij gaan uh, weer een uh, lekkere plaat draaien. Zometeen weer meer informatie bij CFM Salford op zondag. Hier is Liz and Beers, save me. Rain, I you pain. But you're the only one that can save me. op tijd die microfoon open, overtje. Timing is alles. Timing is alles. Erik Eric Clapton en uh, Leila. En ja, dat we gevarieerde muziek op de zondagmiddag draaien, dat blijkt maar weer. Hè. Die twee platen achter elkaar. Als eerste de en Save Me, gevolgd door Eric Clapton en Leila. Je krijgt het allemaal bij Zandvoort op zondag. Nogmaals een uh, hele goede middag. En we hebben weer een kort berichtje en het gaat over uh, de Slender U aan de Hoogweg. Ja, en uh, het staat niet uh, op de uh, evenementenagenda van uh, het VVV, maar het is wel uh, een, het vermelden waard. Uh, want uh, Smits Health and Wellness Slender U Zandvoort doet dit jaar mee aan de Slender U Marathon voor het Reuma Fonds. Op vrijdag 2 oktober aanstaande wordt in de Zandvoortse Slender Youth Salon... een open dag georganiseerd voor dit goede doel. Slenderen op deze dag kost maar 8 euro en is geheel voor het Reuma-fonds. Maar een bijdrage in de collectebus van het Reuma-fonds wordt natuurlijk ook zeer op prijs gesteld. Tijdens de Slender Youth Marathon uh, openen 9 Slender Youth Salons in Nederland de deuren... veel langer dan gebruikelijk en kan iedereen voordelig kennis maken met Slenderen. Slenderen concentreert zich op een versterking, versoepeling... en verslanking van de spieren in 48 houdingen... verdeeld over zes toestellen. Als ik het bij het voorlezen word ik er moe van. <lacht> is met name geschikt voor mensen met medische klachten... die op verantwoorde en veilige wijze aan hun conditie willen werken. Voor veel mensen met bewegingsklachten verlichten Slenderen ook de pijn. Naast Slenderen biedt SlenderU Zandvoort ook nog massages, nagelverzorging... Va -vakus, haper, detox, een voetenbadje, een zonnebank... ...infraroodmasker, calogeenlamp, botox, etc. Etcetera, etcetera. Aansta aanstaande vrijdag, dus op 2 oktober... ...is er een kleine loterij voor het goede doel. Dit alles tegen speciale prijzen en nogmaals... ...alles komt ten goede van het Reuma-fonds. Tussen half negen s morgens en 6 uur s'avonds... ...bij Slender u Zandvoort, hoogweg 56A. Wilt u meer informatie, bel dan met 06-194-13733... 06 194 13 733 Slenderen voor het Reuma Fonds. Een goed doel ook nog en uh, lekker kennis maken met uh, slenderen. Het kan allemaal op 2 oktober volgende week vrijdag. Hier is Rutscher Kots en uh, Friends. When No, nothing is going run Close your eyes and think of me, and soon I will be there. To brighten. Blijft dit ook, hè? Je Youth Cutter Friends. En ditmaal in de uitvoering van Kots, uh, Marco Bossato en ook René Vroger. Ja, die kwam er uh, luid en duidelijk wel vanuit. Die René Vroger. Die hoorde je wel op, Youth Cutter Friends. Het is uh, twee minuten overal vier geworden, tijd voor de evenementagenda. We krijgen van Albertjean uh, te horen wat we de komende dagen allemaal kunnen gaan doen. En dat is volgens mij weer een hele waslijst, Albertjean. Uh, ja, zeker. Ja, Gaat u bij rustig zitten? Pak uw pen en papier. Ik ben kunt, er klaar voor. Kunt u even meeschrijven. Nou, het is natuurlijk nog geweldig. Van, van, vanmiddag nog een schitterende motor-evenement op het circuitpark Zandvoort... onder de titel Superbikes at Sea. Dus uh, mocht u in de buurt zijn van het circuit... Ik zou zeggen, uh, laat u verrassen door deze superbikes... want die gaan nog sneller dan de MotoGP. Hè? Het zijn uh, echte zware motoren. Dus motorgeweld op het circuitpark Zandvoort nog deze middag. En natuurlijk, uh, uh, we hoorden het al van onze collega Sander... het is hartstikke gezellig in het centrum van Zandvoort... tijdens het Shanti en Zeeliederen Festival... dat het de hele middag op vijf verschillende locaties... Uh, in het centrum van Zandvoort en één op het strand... Uh, heerlijke uh, shanti liederen ten gehore brengen. En natuurlijk om uh, kwart over vijf uh, het grote Mezingfestijn vanaf uh, uh, het centrum van Zandvoort. Het Shanty- uh, en Zeeliederenfestival in Zandvoort. Nog tot kwart over uh, vijf. Als u toch in het centrum bent, we gaan even naar het uh, uh, ik zou zeggen naar de museum... het Zandvoortsmuseum aan de Svaluweestraat nummertje 1. Want daar is nog tot 4 oktober de tentoonstelling Historic Grand Prix uh, te bekijken. Onder het motto van Bira tot Lauda kunt u uh, van allerlei uh, dingen bekijken. En het staat natuurlijk in het, in het teken van de 22 winnaars... die in de 34 Grand Prix van Zandvoort hebben gewonnen. Dus het, in het Zandvoortsmuseum nog tot 4 oktober de Historic Grand Prix tentoonstelling... Nu ligt het EK Zandsculpturenfestival al enige tijd achter onze rug. Maar de Zandsculpturen staan er nog tot eind november. Dus u bent uh, natuurlijk, uh, ja, wilt u dat? Uh, dat kunt u dus allemaal nog rustig gaan bekijken. We halen wel even een, een routekaart uh, op bij het VVV. Want dan hoeft u geen een van deze prachtige sculpturen te missen. Dan gaan we, dat is al uh, aan de gang, dat is vanmorgen om 11 uur begonnen... en duurt tot 5 uur, de Open Top Trouwlocatieroute. En daarvoor wordt u verzocht zich te vervoegen met Beach Club nummertje 5. Want Top Trouwlocaties organiseert voor alle bruidsparen vandaag... van 11 uur vanmorgen tot 5 uur middag de, uh, de Top Trouwlocatieroute. Dat allemaal, Beach Club 5. We blijven even bij, uh, uh, op het strand... Want bij Meijers trouwbeurs aan zee is vanaf vanmorgen tot vanmiddag vijf uur de Meijers trouwbeurs aan zee. En Meijers aan zee kunt u vinden op strandafgang de volvage nummer 16. Uh, de trouwbeurs uh, aan zee in Zandvoort kun je ervaren... hoe de meest romantische dag van je leven eruit kan zien. Samen met leveranciers uit de branche worden bruidsparen voorzien... van de huidige trends, ideeën en inspiraties... om hun strandtrouwdag te verwezenlijken. Dat allemaal nog tot 5 uur bij Meijer aan zee... strandafgang, de volvage nummer 16. En Salsa en Lettenliefhebbers, opgelet vanaf 4 uur... bent u van harte welkom bij Talassa en wel in het bargedeelte Het Juttetje. Want daar is gastheer Ton Ariensen aanwezig om u daar op te vangen... voor de Tropical Party met Los Motificaciones in Talassa. Wat maakt Salsa en Latin Music toch zo aanstekelijk... dat iedereen spontaan begint te bewegen en de sfeer uitbundig wordt... Wordt bepaald door deze swingende muziek. Dat allemaal vanaf 4 uur live bij Talassa. Strandafgang Bernaar nummertje 18. Dan gaan we naar oktober, dan is het weer de Wildmaand. In, en ook in Zandvoort. Oktober, de maand van de bronstijd onder de herten- en waterleiding Duinen. Reden genoeg dus om Wild in Zandvoort te gaan bekijken. Meer informatie over deze wildtoertochten kunt u terugvinden op de website www.vvzandvoort.nl. Www een hele maand lang staan de duinen in het teken van de bronstijd. Gaan we naar 3 en 4 oktober, dan is het tijd voor de Art Walk Zandvoort. Geniet van kunst op internationaal niveau, verdeeld over vijf locaties op wandelafstand door Zandvoort. De Art Walk in Zandvoort is een initiatief van Zandkunst en Cultuur, de groep voor en door professionele kunstenaars in Zandvoort. En kijk voor meer informatie op www.facebook.com... slash zandkunstencultuur. www.facebook.com slash zandkunstencultuur. Dat allemaal op 3 en 4 oktober, de Art Walk in Zandvoort. Ja, en op 3 oktober is het weer zover. De traditionele Korendag gaat weer van start. Dat begint allemaal s'morgens om half elf... en duurt tot een uur of tien. En dat speelt zich allemaal af aan de Protestantse Kerk aan de Poststraat 1...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 En dat worden er gelukkig steeds meer. Op deze Korendag komen 22, u hoort het goed... verschillende soorten koren uit het gehele land. Van Limburg tot Zeeland, Groningen tot Noord-Holland. Klassieke, klassieke koren, popkoren, kleine koren, maar ook grote koren. Dat allemaal op 3 oktober van half, half 11 in de Protestantse Kerk. Meer informatie kunt u vinden en het programma kunt u nakijken... op www.zingenaanzee.nl. Goed, dat was de Korendag. En dan gaan we naar het Circuitpark Zandvoort. Op 4 oktober vanaf 9 uur s morgens is het weer tijd voor het British Race Festival. Een weekend dat in de teken staat van de best of British motorsport. Verschillende demonstraties worden afgewisseld met een raceprogramma... met Britse vintage racewagens. Dat allemaal op 4 oktober op het Park Zandvoort... burgemeester van Alverstraat 108. Dus liefhebbers van echte British raceauto's... u mag dit evenement eigenlijk niet missen. Meer informatie over het tijdschema kunt u terugkijken op de website www.cpz.nl. Www en daar is die weer op 4 oktober vanaf 10 uur morgens tot 4 uur middags op het Gasthuisplein, de Jutters Kofferbakmarkt. Al drie jaar blijkt dat de kofferbakmarkten in Zandvoort een groot succes zijn. Een gezellig evenement met veel terugkerende standhouders en gasten. Ook toeristen weten de, inmiddels de weg te vinden naar de kofferbakmarkt in Zandvoort. En uh, dat allemaal dus op 4 oktober vanaf 10 uur s morgens tot 4 uur s middags op het gasthuisplein. Nou, we naderen het eind van het strandseizoen en dan wordt het weer tijd voor de eindfeesten. Zo is er op 4 oktober vanaf 2 uur tot 12 uur s nachts het eindfeest van Mango's en Brussels. Dat uh, Mango's Bar, Beach Bar en Brussels aan zee, strandafgang nummertje 14 en 15. Vanaf 2 uur tot 12 uur s nachts het eindfeest van Mango's en Brussels. Dan is er op 4 oktober vanaf 5 uur ook weer Culture at the Beach 2015. Lions Club Zandvoort organiseert voor de derde keer... in samenwerking met Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem... en de beachclubs Volgers, Strand, Plazant en Clubnautiek... op zondag 6 oktober vanaf 5 uur Culture at the Beach. Optredende artiesten zijn dit jaar Christen Fantijn, Ronald Snyder en Bergijn Le Bleu. Dat allemaal op 4 oktober vanaf 5 uur. Culture at the Beach 2015. Meer informatie kunt u vinden op www.cultureatthebeach.nl www.cultureatthebeach.nl En last but not least, voor de 50-plussers op 6 oktober... is het weer zover Cinema Nostalgie, Trial of the Pink Panther. Een prachtige klassieker met Pieter Sellers, David Niven en Herbert Long. En dat, is, dat speelt zich allemaal af op die dinsdagmiddag op 6 oktober... vanaf 1 uur in het circus Zandvoort. Meer informatie over deze cinema nostalgie en ook over alle andere activiteiten van het Circus Sandvoort kunt u terugkijken op www.circussandvoort.nl www Tot zover. Nou, we moeten gewoon iets voor u bijzitten. Hè. Zeven minuten lang de evenementen, dus. Komt allemaal wel goed. Nou, wil je het evenement rustig nalezen? Dat kan via de ZFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek onder ZFM Sanford en download hem nu op je smartphone of tablet. En hier is de single van The Last Frequencies. De nieuwe single heet Reality.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 De zingen van The Last Frequencies. Belever het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zyfmzandvoort.nl. Ja, en die groep die heeft altijd van die singles met een heel raar rijdt. Ze is in één kracht, Ik zou je willen vragen, het is een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe. Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen, maar ik weet niet hoe.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 Oh oh oh oh it went it fool oh, oh. oh.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 De oude van Benny Nijman in één keer weer een hit hè, met Gerson Meen. Jorde, ik weet niet hoe. Het is inmiddels uh, kwart voor vier geweest tijd om uh, te kijken naar de eredivisie, uh, Albert-Jan. Ja. Begin even met de wedstrijd die vanmiddag om half één gespeeld is. De Graafschap tegen Willem II. De voor van die wedstrijd, 2 tegen 2. En om half drie begon Feyenoord thuis tegen Pek Zwolle, En daar is de tussenstand inmiddels 1 tegen 0. En de tweede wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart is... is ADO Den Haag tegen Excelsior. Ook daar uh, wordt uh, inmiddels vlieg gescoord. Het staat daar 2 tegen 1. Dus ADO staat voor. En dan hebben we nog om kwart voor vijf de klapper van de dag. FC Twente ontvangt thuis Roda JC. We houden de wedstrijden voor je in de gaten. Dit allemaal bij Zandvoort op zondag. En heel veel lekkere muziek natuurlijk. Momentje voor rust... Yeah, okay, here is Merillion and Kelly. Rustige muziek hoor je ook op de donderdagavond tussen 10 en 12. Tussen Heppenvoets met Jarold Duif, Jordan, Merillion en Kaylee. Het is weer tijd voor de sport. Want ja, de zondag staat toch altijd weer in het teken van de sport, Jan? Ja, en we gaan uh, wielrennen. Dan gaan we eerst even naar gisteren. Want uh, voor Anna van Brechgen uh, voelde het uh, zilver gisteren in de wegrace bij het WK. Wielrennen niet als een prijs. Afgelopen dinsdag met het zilver in de tijdrit had ik nog een dubbel gevoel. Nu baal ik gewoon zijde 25-jarige Hasseltse bij de nos. Ze werd in de sprint om de regenboogtrui geklopt door Lizzie Armistrett. Van de Bregen roemde haar teamgenoten... van wie Chantal Blaak en Amy Peters enige tijd op kop hadden gereden. Ik ben ze allemaal erg dankbaar. Zonder die meiden was ik niet zo ver gekomen. Daarom hoopte ik ook dat ik het kon afmaken en het lukte het weer niet. Ik heb de juiste keuzes gemaakt, maar had iets harder moeten sprinten. Maar goed, zilver op het WK, wielrennen voor Van de Brechem gisteren. Mm. En uh, vandaag is het de beurt aan de heren. Wat is gezegd, in de Amerikaanse staat Richmond... zijn 192 renners uit 45 verschillende landen... om 3 uur vanmiddag begonnen aan het WK-wegrace. De renners moeten 260 kilometer afleggen... verdeeld over 16 rondjes met in elk rondje wat... Kasseien stroken in een paar klimmetjes. Het zwaartepunt in de ronde ligt in de laatste vier kilometer met onder meer Libby Hill, 250 meter, met een stijgingspercentage van 7,6. En 23rd Street, 100 meter, met een stijlstuk omhoog van 220 procent. De finishstraat is 700 meter, vals plat. Seven, King, Tvetov, Park, Dunne, Alzate, Stevich en Kriprich gingen al vroeg op avontuur. De acht hadden nog met nog 239 kilometer te gaan, is reeds een voorsprong van 5 minuten op een door de Nederlandse renners aangevoerd peloton. Wellicht verderop in deze uitzending nog een update over het WK wielrennen. Zo, zo, voor. G -G zo, en dan ga ik weer even naar Turkije, jawel. Ja, en de muziekzinder daar op televisie Die draaide deze plaat helemaal grijs.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 Zonnige zondagmiddag in Zandvoort. Ja, die heet uit Turkije, hè? was dat eigenlijk? Die Chris Cap en een an Englishman in New York. En daarmee is het alweer vier minuten voor vier uur geworden. We gaan op naar het nieuws en weer van vier uur. En daar zijn we het nog één uur lang met de derde laatste uur van Zandvoort op zondag. Tot zo.